Goedenavond, ik ben Stef Wanstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Iran stuurt naast drones ook militaire adviseurs naar bezette gebieden in Oekraïne. Dat schrijft de New York Times. Volgens experts is het een signaal dat Iran de militaire steun aan Rusland verder opvoert. De militaire adviseurs uit Iran zouden worden ingezet om militairen te helpen met het vliegen met drones. En die vliegende dingen zijn een groeiend probleem voor Oekraïne. En veel mensen maken geen gebruik van de energietoeslag terwijl ze daar wel recht op hebben. Vooral mensen die wel een baan hebben maar niet veel verdienen weten niet dat ze 1300 euro kunnen krijgen als compensatie voor hun hoge gas- en stroomrekening. In Rotterdam staan daarom mensen op de markt met flyers om mensen te vertellen dat ze misschien geld mislopen. Ik uh, merk dat ongeveer van de 10 mensen die je aanspreekt, ik denk echt dat de helft gewoon uh, geen idee heeft. Ja, we merken dat mensen echt heel enthousiast zijn. En ook gewoon uh, omstanders die er geen recht op hebben, die spreken ons continu aan van echt goed dat jullie hier staan. Uh, echt een nobel werk wat jullie doen. Dus ja, dat is natuurlijk alleen maar leuk om te horen. Deze vrouw werd ook aangesproken en had er geen moment bij stilgestaan dat ze misschien ook recht heeft op die 1300 euro. Nee, eigenlijk niet. Nee, je, kijk, je, je hoort ervan. Maar ja, je doet er eigenlijk weinig mee. Dom, maar het is zo. En ben jij altijd degene op vakantie die helemaal wordt lek geprikt door muggen? Dan komt dat waarschijnlijk door je lichaamsgeur. Blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, schrijft The Guardian. Mensen die vaak geprikt worden hebben een bepaald soort zuur op hun huidoppervlak... dat muggen lekker vinden. En je kan er niet vanaf komen, want je lichaam maakt het zuur zelf aan. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen begint het met regen. Later op de dag wat meer zon. Het wordt dan een zacht herfstdagje met tussen de 16 en 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor het knoppen de Meer 20 minuten vertraging nog.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 Born to Run? Ja. Of als je, als je, als je is je zijn grootste hit geweest? Dat is zijn allergrootste ja. hit. En dat is ook een, een nummer die altijd speelt. Altijd, oké. Okay. speelt hij ja. ook altijd. Ja, en, uh, ja. ja dat, gaat, dat gaat met een, een energie en vrolijkheid en een passie. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.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 Ja, dat zijn prachtige solo's. En zo had je natuurlijk ook altijd de schitterende saxofoon-solo's van Big Man, van Clarence Clemens. Ja, die kon ook al niet meer staan op het podium. Die zat half op een kruk te spelen. Ja, nu en dan kon hij dan nog wel eens een beetje staan. Maar ja, die mannen werden natuurlijk ook ouder en lichamelijk steeds meer mankementen.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 ja Hoef je niet meer zo te rennen. Maar je staat toch al ruim van tevoren. Ja, ja. Dan sta je te wachten dat je naar ja. binnen mag. En dan sta je nog te wachten tot ze op tijd... Of, begin, of niet, ja. als ze op ja, tijd ja. beginnen. Want... Ja, er zijn natuurlijk veel uh, popartiesten. Ja. Maar vroeger was het veel erger dan tegenwoordig. Ja. Tegenwoordig is het instrumenten wel veel directer. Ja. Ja. ja, ik vind dat ze redelijk op ja. tijd beginnen. Ja, het moet wel even voor het openbaar voer en dat soort dingen. Ook oh, dat, het ja, een, ja, ja, ja, ja. Heel pragmatisch, denk ik. Ja, ja, ja. Maar je Wat... hebt dus een aantal pilletjes bij je. Om een beetje wakker te blijven, een beetje... Ik, uh, <laughs> ik, ik, ik gebruik geen pillen, wel bier. Wel bier? <laughs> ja. ja, waardoor het uh, goed bier uh, verzorgd en... Uh, ja. Maar ja, je ja, mag je plekje niet laten staan of gaan natuurlijk. Hè? Nee, maar staat, staat, ik ja. ben altijd met een groep. Dat heb ik verteld. Ja, ik we ook met een groep, groep, groep vrienden. Ja. Dus om de beurt gaat iemand uh, ja. even bier halen. En uh, net als, uh, morgenavond het, ja? sta ik uh, in, uh, in de bij De Dijk. Oké, okay. oh, ja. de laatste optredens. Zo. De laatste optredens, ja. ja Daar kunnen we ja. ook nog wel eens een programma over doen. Over De Dijk, ja? Daar <laughs> ja. weet je ook alles van. Ja? Dat vind ik toch vergelijkbaar ook met Springsteen. Oh, ook leuk. een enorme ja. intensiteit uh, yeah. altijd. Uh, ook een frontman die uh, duidelijk de show pakt, natuurlijk. Ja, uh, Huub, van, Huub van der Lubbe. Ja. Ja. Ja. Uh, maar dan staan we ook. Uh, morgen staan we ook met z'n achter. En dan is het ook om de buurt bier halen. En dan is het heerlijk met een biertje in je handen. En dan lekker Even die kijk. nummers meezingen. Ja, meezingen. <laughs> ja, de ja, ja, ja. keel inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar goed, we waren nu bij Springsteen. Ja, ja dus het zijn hele vermoeiende avonden. Ja. En voor hem? Ook natuurlijk wel heel moeilijk. En voor hem maar drugs en, uh, ja, ja. of alleen maar drank? Hij, hij gebruikt geen drugs. Nee? Nee, nee, nee. nee. Dat, ik heb daar nog nooit over gehoord. Hij heeft wel, als hij over vroeger verteld over alcohol natuurlijk. En ja. misschien heeft hij vroeger wel eens uh, een jointje gerookt of wat ja. dan ook. Ja, dat is wel, denk ik. Hè? <laughs> ik, uh, ik heb nooit gehoord dat hij pillen ja, gebruikt. Okay. Hij heeft uh, cocaïne of heroïne of...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 wat dat betreft is hij zich geëerd door Obama. Hij heeft zo'n uh, onderscheiding ja. gehad. Ja, dan had hij ook wat mee, hè, toch? Met de democraten met en Obama zo politiek. De ja, ja, hij heeft uh, ook de campagnes van uh, Clinton. Uh, heeft ja? hij, uh, oh toen al ja. en uh, ja, nummers gezongen. <laughs> ja. En ook ja. bij Obama. Obama is een goede vriend van hem. Want hij, er is zelfs een heel groot boek verschenen, afgelopen jaar. Van uh, een podcast die hij met Obama...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 Ik weet niet, op een of andere is dat mijn lievelingsnummer. En ik heb dat verteld het boek van, van ja. die Nederlanders. En die worden aan het eind ook gevraagd om hun lievelingsnummer. En dan zie je dit nummer ook, uh, ook heel veel terugkeren, ja. Terwijl het, het grote publiek denkt ik allemaal dat Born in the USA uh, uh, ja. Ja, een van de ja, maar... grootste hits is en zijn mooiste nummers. Daar heeft Regen zich ook verschrikkelijk in vergist. Want Regen, <laughs> Regen eracht, die was toen president van... Oh, dat is uh, ja. uh, reclame voor de Verenigde Staten. Want het ja. was juist een aanklacht tegen ja. de... Niet de, goed, de, goed geluisterd, nee. In verband met uh, de, de <laughs> Vietnamoorlog. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, nee, dit, dit is een, een van zijn mooiste nummers. Ja. Live ook? Heeft het nog een extra dimensie, live. Ik, ja, live heeft...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 to make it good somehow Tonight to case the promised land Oh, thunder.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 Ja, dat ja, moet je ook pas Solidair ja. met het ja. publiek. Ja. En roept diverse keren, we gaan nog niet naar huis. <laughs> <laughs> dus je staat gewoon een uur in, in de regen, regen. Maar, ja. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Ja, zo met z'n allen gedeeld, Ja, ja. Geprijsd hadden we ook een keer echt een wolkbreuk. Dat, ja? dat grote voetbalstadion. En, uh, echt, op een gegeven moment, tegen het einde van het concert, een wolkbreuk. Dus iedereen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 From the underworld last night Bruised arms and broken rhythm In a beautiful Buick But dressed just like dogma He tried selling his heart To the hot girls Over on Easy Street They said, Johnny, it falls apart So he You know that hearts these days are cheap Pimps swung their axes Said Johnny you're a cheater Yeah the pimps swung their axes And said Johnny you're a liar and Out of the shadow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 Boy, so ready, we'll call him through the window. Hey, Spanish Johnny, want to make a little easy money tonight. And Johnny sighed, Good night.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 Oh ja, dat heb ik niet gezien, hè. nee. Die, uh, die, waren, die, zijn, die zijn allebei ook Springsteen-fan. En die zijn naar Amerika gegaan. Yeah. Ik geloof dat ze zes, uh, zes uitzendingen hebben gehad. En die zijn echt naar plekken gegaan uh, waar Springsteen over zingt. Oké. Okay. In zijn nummers komen yeah. allerlei uh, plekken yeah. voor aan, aan, de, aan de kust uh, yeah. van New Jersey... en. Uh,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 Nou, de, de plek te gaan, gaan waar ze moesten optreden. Ja, ja, ja. Dus wij waren ja. daar een beetje aan het spelen. komt op een gegeven moment Rob Hoeken... met die hele band binnenlopen. Ja. Hé hey jongens, uh, ja, zijn jullie lekker aan het, aan het spelen? Ja, ja, ja. Ja, we zijn lekker aan het spelen. We hebben natuurlijk niet zulke goede instrumenten. <lacht> oh, oh nou, zelf gebouwd. Oh, wat Leuk. Ja, nou, mogen wij even? Ja. Toen ging die band... op onze instrumenten spelen. Oh, ja. In? Nou, toen In? hoorden wij wel dat het niet aan de instrumenten lag. <laughs> nee, die houden daar geluid uit. En, uh, ja, ja, ja. Zelf goed. Ja, ja. Nee, dus ik heb wel zelf gespeeld. En, uh, ja. Ook, ook nog wel gezongen. Ik mocht bepaalde ook, okay. liedjes, ja, ja? ja. Gloria van Dem, uh, ja, dat ja, mocht ja. ik dan okay. uh, zingen. Met een... Ik hou ook altijd van zangers met een beetje rauwe stem, hè? <laughs> Ja, dat ja, ik vind ik. Ja, ja. ja, Joe Pokker was ik uh, groot Joe fan ja. van. Ja, ja, ja, ja. Dat is heel wat keren ja. gezien. En uh, nou ja, uh, Springsteen heeft ook best wel uh, een rauwe stem. Ja, vind ik ook, Ja. ja.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 Als violiste. Enfin, als je natuurlijk al het bent... ga je ook praten, ook zeker over muziek. Ja. Ja. En toen uh, dus zij vroeg aan mij... Van wat voor muziek ik hield. Ja. Dus uiteraard kwam Springsteen... Uh, gek <laughs> over tafel. Ja. En uh, ze zegt... God, ja, ik ken die muziek niet. Uh, nee. Kun je niet wat meenemen voor me? Ja. Dus ik heb haar... toen... Uh, cd's meegegeven. Ze thuis beluisterd en toen wilde ze nog meer horen. Toen zei ze, die man maakt hele mooie muziek. oké? Okay. Yeah. Hele mooie nummers. Maakt hele goede arrangementen bij zijn nummers. Heeft ook een geschoolde stem. Yeah. Ze zegt, hij heeft echt zanglessen gehad. Ja, ja. En dat vond ik zo leuk, dat iemand die uit uh, een totaal andere muziekwereld yeah, komt, klopt, met, ja. klassieke ja. muziekwereld, ja. Oordeeld, ja. dit ja. zo kan waarderen. ja. En, uh, ja. ja. <khof> ja. ja.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 die uh, ja, geen, geen moment uh, verveelt als hij op het podium staat. Ja. Het, het kan je niet lang genoeg duren, zo'n concert. <laughs> ja, ja. Ja, je begon te zeggen, met, uh, er zijn twee mensen. Uh, ja. Eén die hem nog niet gezien hebben, live. en Dus eigenlijk niet waarderen, begrijp ik. En mensen die hem wel gezien hebben. Ja, nou hebben. niet waarderen, ja. maar eigenlijk die niet weten... Die niet, okay. wat het is om, om Springsteen uh, live mee te maken. ja. ja.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 Hoe snel die niet een publiek eigenlijk gelijk aan ja. zich bindt en, en nou, enthousiast ja. maakt. De, de, de, de, heb ik hem mee willen nemen. Dat is een DVD ja. over een concert in Londen, in Hyde Park. En dan begint hij met het nummer London Calling. Oké, okay, van, van de Clash. Van ja. de Clash, ja. En dat wordt ook zo gelijk intens gebracht. Ja, ja. Oh, ja. mooi ja. Ja. En dat gaat dan gelijk over in... Uh, uh, zijn eigen, eigen ja, muziek. Ja. De, ja. Wat speelt hij dan? Waar <tie> we mee begonnen zijn, Badlands. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, en dat is, zo speelt hij de vier nummers, vijf nummers acht Altijd elkaar in, een in het tempo. Nou, net wat Kluun zegt, dan word je weggeblazen. Dan ben je gelijk al op.